4 uur. Het NOS Journal. Lieselot Thomas het. Bij de kerncentrale in Fukushima proberen technici met mannenmacht te voorkomen dat splijtstof in een reactorvat smelt. De brandstofstaven staan grotendeels droog door gebrek aan koelwater, waardoor ze oververhit zijn geraakt. De werknemers pompen zeewater naar binnen in de hoop dat de kernbrandstof dan voldoende afkoelt. Het is nog onduidelijk of ze daarin slagen. Intussen heeft de eigenaar van de kerncentrale gezegd dat er geen gezondheidsrisico's zijn na twee voorgaande explosies in andere reactoren. De reactoren zijn door dikke betonnen wanden goed afgeschermd van de buitenwereld, zijn woordvoerder. De problemen met de Japanse kerncentrales door de tsunami hebben in Europa tot discussie over kernenergie geleid. In de nieuwe stoptreinen van de NS komen toch geen toiletten. Minister Schultz legt een wens van de Tweede Kamer naast zich neer. Veel reizigers hebben geklaagd over het ontbreken van wc's in de nieuwe sprinters. Maar volgens Schultz is het te duur om ze alsnog in te bouwen. De totale kosten bedragen ruim 90 miljoen euro. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat zo'n uitgave maatschappelijk niet verantwoord is... omdat de NS juist moest bezuinigen. Vakbond voor Rijdend Personeel, VVMC, vindt het besluit van de minister belachelijk. We betreuren het zeer dat de minister dit uh, besluit naar zich neer heeft gelegd. Veel patiënten en oudere organisaties geven aan dat het voor uh, hun achterban een absolute noodzaak is. Uh, en dan is geld wel het aller slechtste argument. Als alternatief wil Schuld extra toiletten laten bouwen op 40 stations. Studenten krijgen in de toekomst maximaal zes jaar een OV-studentenkaart. Nu is dat nog acht jaar. Dat staat in een brief van staatssecretaris Zelstra aan de Tweede Kamer. Ook wordt de basisbeurs voor masteropleidingen vervangen door een sociaal leenstelsel waarbij studenten goedkoop geld kunnen lenen. Zelstra denkt niet dat studenten hierdoor minder vaak een master gaan doen. Omdat een masteropleiding, uh, zoals overigens een gehele studie, de beste investering in je eigen toekomst is. Dus uh, uh, elke student die uh, verstandig nadenkt, uh, zal een afweging maken... wil ik nu een master volgen of ga ik eerst aan het werk... en doe ik het op een later moment, zodat misschien de werkgever meebetaalt, Maar minder masters verwacht ik zeker niet. Om de studenten enigszins tegemoet te komen... wordt de terugbetaaltermijn van de studieschuld verhoogd van 15 naar 20 jaar. Daardoor wordt het bedrag dat ze elke maand moet worden betaald iets lager. Stelstra wil de wijzigingen in augustus van het volgende jaar invoeren. Zeker duizend militairen uit saoedi arabië zijn Bahrein binnengetrokken. Ook andere golfstaten hebben militairen gestuurd. De regering van Bahrein heeft bevriende landen om hulp gevraagd... om de rust in het land te bewaren en belangrijke gebouwen te beveiligen. De oppositie ziet de inzet van buitenlandse militairen als een oorlogsverklaring... en spreekt van een bezettingsmacht. In de hoofdstad Manama zijn honderden mensen de straat opgegaan... uit protest tegen de buitenlandse legermacht... Net als in andere Arabische landen zijn er in Bahrein al weken massale protesten tegen de machthebbers. De betogers eisen meer politieke vrijheden. In Bahrein is het grootste deel van de bevolking Shiïtisch, maar de machthebbers zijn soenieten. Fraude met de internetbankieren is vorig jaar explosief toegenomen. De schade bedroeg een kleine 10 miljoen euro, vijf keer zoveel als een jaar eerder, meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Vooral het aantal phishingaanvallen is toegenomen. Daarbij worden mensen naar een website gelokt die precies lijkt op de site van de echte bank. Als klanten dan inloggen komen hun gegevens in handen van criminelen. Om fraude met internetbankieren te bestrijden gaan de politie, het openbaar ministerie en banken meer samenwerken. En dat is maar goed ook, zegt lector internetveiligheid aan de politieacademie Stol. De politie en justitie die kampen nog steeds met uh, een kennisachterstand als het gaat om de bestrijding van cybercrime. En dat wil ook zeggen dat cybercriminelen hè, die, die makkelijk opereren, ook van over de grens, weinig kans uh, lopen om gepakt te worden en vervolgd. Onder meer ABN AMRO, ING en de Rabobank gaan met de politie en het openbaar ministerie samenwerken. Het weer vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt bij minima rond 6 graden. Morgen eerst overwegend bewolkt in de middag, vooral in het midden en zuiden ook zon. De middagtemperatuur ligt dan tussen 11 graden in het noorden en 16 tot 17 graden in het zuiden. ANUW, verkeersinformatie. Een voorzichtige begin van de avondspits. Op de A15 zit het wel tegen vanuit Europoort. Er staat tussen Rosenburg en de Botbeck tunnel 7 kilometer vide. Na een ongeluk is de tunnel daar helemaal dicht. Op de A28 van Groningen naar Assen, bij Haren, 4 kilometer. Ook daar is een ongeluk gebeurd en daar is de rechterrijstrook dicht. Waar blijven ze nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden? Het zijn verhuizers! Schaat?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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is zes minuten over vier en wij gaan praten met onze gasten in ons panel Schuld en Boete. Ik voor het nieuws heb ze al even geïntroduceerd. Een journalist Marjan Huske van Vrij Nederland, hartelijk welkom. Jan Bohnen, strafpleiter, strafrechtadvocaat. Ja, strafrechtadvocaat. Ook welkom. En arts van bestuur, VVD Tweede Kamerlid. En ook advocaat, hè? Klopt. Uh, laten we, Ger, eerst even beginnen met nieuws. De ja. Rotterdamse Korpschef Frank Paul. Uh, nieuws en ook weer onmiddellijk oud-nieuws. Oud-nieuws, maar dat maakt het op zich weer nieuws. Dit wordt Juist. ingewikkeld. Die uh, heeft gezegd dat hij vindt dat alle Nederlanders hun DNA moeten afstaan... want dat zou de politie uh, en justitie enorm helpen... Uh, bij het opsporen van mogelijke misdadigers. Je weet maar niet of er eentje tussen zit. Dat heeft hij gezegd in het blad van Leefbaar Rotterdam... Uh, er is onmiddellijk gereageerd door Den Haag, niet alleen door een aantal Kamerleden, maar ook door de minister. Er is onmiddellijk afgeschoten dat het niet kan, dat het niet kan in verband met mensenrechten, dat dit te ver gaat. En ja. Vervolgens heeft Paul ook weer gezegd: ja, dat begrijp ik natuurlijk allemaal wel, maar ik, ik werp dit maar weer eens op, omdat ik vind dat er een brede en echte diepgaande discussie moet komen nee. over uh, dit soort onderwerpen of eigenlijk over het feit ja. dat politie en justitie... veel meer armslag moet krijgen bij opsporingstaken. Ja, ja. En echt veel meer armslag. Art van der Steur, wat ons opgevallen is... is dat het niet alleen vrij snel afgeschoten is... maar ook met de felheid waarmee. Waar echt een lichte woede zat erachter. Zo heb ik het nou, geproefd. Ja, of dat zo is weet ik niet. In ieder geval, ik, dit is echt een onderwerp waar uh, de privacy van uh, onschuldige inwoners uh, echt in het geding uh, zou kunnen komen. En uh, dat, dat ligt bij heel veel mensen heel, heel zwaar. En dat, dat begrijp ik ook heel goed. Er is aan de andere kant uh, natuurlijk wel, in, in, in, wel wat voor te zeggen voor zo'n databank. Uh, ...omdat het inderdaad ervoor zal zorgen dat in ieder geval in de kring van de mensen die erin zitten... Hè, ...want criminaliteit in Nederland bestaat niet alleen door, door, door, wordt niet alleen door Nederlanders gedaan... ...maar ook door heel veel buitenlanders, dus daar helpt het niks voor. Maar je zou dan heel makkelijk in theorie in ieder geval iemand kunnen, uh, iemand kunnen vinden. Hm. Maar uh, de prijs die je daarvoor betaalt is dat het uh, dat DNA van, van Jan en Alleman... Uh, ...letterlijk beschikbaar uh, komt in een databank waarvan je vervolgens niet weet wie er allemaal naar kijkt. Maar Jan dus, Huske valt ja. om. Van verbazing. Nou, <laughs> was, ja, dat, was dat was niet echt, niet echt. Het is een herhaling van zitten. Ik bedoel, al eerder heeft de politie geprobeerd. in het kader van dat je toch meer voor slachtoffers moet doen. om de mogelijkheid te maken om bijvoorbeeld. Uh, stel dat je bij een baby een heel prikje afneemt. dan heb je DNA van een kindje. En als er iets ge gebeurt met een kindje, een moord. Dan, en het is bewaard gebleven... dan kan je misschien toch nog uh, achterhalen... als je een lijk hebt waarvan je niet weet wie het is... over wie het gaat. Mm -hmm. Dat is in het verleden gebeurd. In die zin zou je zeggen, van, nou, het zou best goed zijn. Aan de andere kant... Uh, ja, het is ook weer zo'n aantasting van de lichamelijkheid. Van, uh, Daar zeggen anderen weer van. Het is een beetje een, je haalt een beetje wangslijm weg. Hoezo? Is dat nou een ingreep? Ja. Nou ja, kijk, we, we staan ook toe... dat mensen zich niet hoeven laten in te enten. Dat mensen geen uh, organen hoeven af te staan. Voor donororganatie. Ja, hoe verhoudt zich dit daar dan mee? Ja. ja, en ik bedoel, dan krijg je sowieso ongelijkheid. En bovendien. Uh, de databanken, als die voller en voller worden, nemen de kansen op fouten toe. Ik bedoel, dat is, statistisch gezien is dat gewoon oh, zo. En het blijft, blijft niet bij een Nederlandse databank, hmm. want we wisselen sinds 1 januari ook uit met de Europese landen. Oh. En in het verleden heb je gezien bij over terrorismeverdachten dat mensen ten onrechte werden aangehouden. Verschil ja, daar ja, ja, zijn ja, fouten mogelijk. Ja, Jan ja, dat is nog één punt. Uh, kennelijk ik vertrouwd uh, overheids en burgers niet. Dat vind ik eigenlijk het meest griezelige eraan. We hebben een soort staatsmacht en die vertrouwt gewoon zijn burgers niet. Die mensen die mij moeten beschermen vertrouwen mij niet. Nu neem ik kennelijk dat idee van, dan gaat een christie dat in ieder een potentiële moordenaar schuilt. Maar al, al te letterlijk. Nou, je kunt het ook anders zien. Ik begrijp ook niet waarom ze dat argument niet hanteren. Namelijk dat je zegt nee, dit beschermt de, on de onschuldige burger juist, want we kunnen hem heel snel uitsluiten van ja. medeplichtigheid. of van, van Als je niks te verbergen hebt, dan zou je dan niet meedoen. Ja, ja nee, maar Dat is, ja, dat ja, dat is nou, niet dat helemaal ik echt waar. Het bezwaar tegen. Nee, oh, nou, dat is gewoon, gewoon niet dat waar. Klopt. Want als, op het moment dat je niets te verbergen hebt, ben je al wel aangehouden op basis van je DNA, van de herkenning. Ja. En dan moet dat je toch een aantal dagen in een politiecel zitten, misschien wel in een, in een huis van bewaring... voordat je voor een rechter komt. Je wordt voorgeleid en, en je zit zomaar drie maanden vast. Ja. Mm. En dan, kan je, en dan, en dan pas kun je uitleggen dat, dat je onschuldig is. bent. Art van de Stuur, begrijp, begrijp je wel iets van het gevoelen van deze um, politieman... die zegt, ik wil de discussie aanzwengelen, omdat ik echt vind dat wij meer armslag moeten krijgen bij... Opsporing. Ik vind dat wij meer moeten mogen. Nou ja, ik, ik, dat, die oproep begrijp ik. Want ook die is al heel erg oud en wordt al heel vaak gezegd. En eh, wat, daar, wat daar voor mij als, als Kamerlid voor de VVD voor geldt... is dat ik die discussie graag wil voeren. Mm -hmm. eh, dat vind ik prima. Ik vind ook, maar ik vind het wel heel goed dat je eerst eens kijkt naar de instrumenten die er al zijn. Wordt daar echt gebruik van gemaakt? Wordt daar goed gebruik van gemaakt? En worden U heeft alle mogelijkheden... daar vast wel eens naar gekeken. Zegt u eigenlijk, ach man, je hebt genoeg. Nou, nee, nou ja, er, komen wel, nou, dat, er, is veel, er is veel. En er wordt niet in alle gevallen even goed gebruik van gemaakt. Maar er, zijn, er komen nu ook heel binnenkort een aantal voorstellen in de Kamer. Bijvoorbeeld een nummerbordherkenning. Uh, waar we diezelfde discussie over privacy ook gaan voeren. Uh, de be de bewaartermijn van telecomgegevens, van internetgegevens. Dat is een discussie die ook de komende weken gevoerd gaat worden. Dus het is wel echt een issue. En ik zou het goed vinden om, die, om dat onderwerp privacy en veiligheid integraal te bekijken. Omdat die in evenwicht moeten zijn. Hoe draagt hoe het, nou, het nou uh, concreet bij bij aan een grotere veiligheid die iedereen wil. Hoe, hoe kan dat nou? Dat is toch allemaal opsporing nadat de veiligheid geschonden is. Ik bedoel, hoe is het nou preventief in de zin van de veiligheid verbeteren? Daarmee, doordat je DNA staat, zouden mensen ineens niet meer crimineel zijn of zo. Dat Ar is toch... Ar o, daar, is, natuurlijk, daar is wel iets voor te zeggen. Kijk, de, de, meneer heeft wel gelijk. Dat de opsporing komt vindt plaats... op het moment dat een crimineel, crimineel gedrag heeft plaatsgevonden. <laughs> maar... Uh, we weten ook dat, uh, uit de criminologie... dat als je uh, mensen wil weerhouden van een misdrijf... dat de pakkans essentieel is. En die pakkans neemt toe... naarmate de opsporings, niet waar zijn, die nou pakkans, ja, de opsporings... Nou zijn niks opsporings... Nee, ja, dat ja, ben ik niet met u eens. Het, uh, de, Janne, de, de, de pakkans als die is essentieel. Ja, maar goed, ja, dat, dat wordt gezegd. Maar uh, aan de andere kant, het <laughs> gaat wel heel vaak... om zedendelinquenten. En dat zijn toch zieke mensen. En dan kan je niet zeggen dat zij zich zullen laten weerhouden... door de pakkans. Ja, Misschien uh, zijn ze wel eens... gelukkig met een pakkans... Ik dat zij een behandeling krijgen. Ik ben het heel met u eens dat er zijn altijd misdrijven die worden gepleegd door mensen die, die in opwellingen, vanuit relaties en ellende. Maar er zijn natuurlijk ongelooflijk veel misdrijven, overvallen, geweldsdelicten, die worden gepleegd door mensen die daar wel van degelijk van, van tevoren een plannetje ontwikkelen. Bankovervallen, ja, kijk de daar de maar staatsmacht, naar. En de die staatsmacht kun je dus moet dus toegepast worden als, als er een delict is, als er een norm geschonden is. Eerst moet de een norm geschonden zijn. Want anders kun je niet zomaar op allerlei mensen die die staatsmacht... hebben. kip het Nee, maar daar, op, zijn, we ben ook, ben nee, maar daar zijn we, volgens mij ja, zijn nou, we het nou, wel met beetje, elkaar eens. Het is een beetje een kip het ijverhaal, maar in het ei de kant, in mijn idee, we hebben altijd gezegd: eerst moet de norm geschonden zijn en dan gaat de staat ingrijpen. Mm -hmm. en en... Dat zou u nu eigenlijk, uh, of, of je, nou dan zeg ik, we toetreden elkaar, ga ik zitten, u. Uh, Art van der Steur, VVD Tweede Kamerlid. Dat zou jij inderdaad willen veranderen. Nou, ik wil niet veranderen. Ik wil die discussie voeren. Niet moet er een norm geschonden zijn voordat je ingrijpt. Nou ja, maar dat is, dat is natuurlijk al lang zo. Want het camera toezicht, waar, waar we, wat al heel lang bestaat... Is ook, neemt ook iedereen op, neemt mij ook op... als ik rustig over het plein in Den Haag wandel... Uh, uh, terug van de Kamer. Dus daar, ja. da, dat argument is al achterhaald. Alleen waar je het echt over moet hebben... is met al die technieken die er steeds weer komen... ook bij DNA, is de vraag... tot hoe ver willen we gaan uh, <lacht> op het inbreuk van privacy... in ruil voor ons... Wat vind je nou van het argument van Marion Husker... dat er naarmate je veel meer gegevens opslaat... bij de, het gebruik daarvan je ook, ook statistisch de foutmarge toe Dat met. is helemaal waar. Ik, ik pleit ook hè, voor de goede orde. Ik pleit ook niet voor die, voor die databank. Mm -hmm. Maar ik pleit er wel voor om die discussie te voeren. En wat dat betreft geef ik de korpschef mm -hmm. wel gelijk. Het is goed om die discussie te voeren. En het is ook beter om hem integraal te voeren. Mm -hmm. In één keer. Dan steeds bij elk wetsontwerp ja. weer, uh, weer apart is. U reduceert helemaal niet dat u op een glijbaan bent die uiteindelijk eindigt in een soort van staatsdictatuur. Dat heeft u nou, niet in de gaten. Dat dat, ik ben het A, heb ik het niet in de gaten. B, ben ik het niet met u eens. Oh. Maar nee, het is juist, daarom zeg ik juist, die discussie moet je integraal voeren Ik ben het met eens, dat kan toch Omdat er helemaal niemand hier zit te wachten op een staatsdictatuur. Ik ben nee, maar dat tegen die dat databank. Hier komen we uit, hier komen niet uit. Ik geef Marjan Husk het laatste woord over het onderwerp en dan gaan we naar het Oké, wat wil je nog weten. Je wou nog iets zeggen, nog een argument. Oh ja, nee, ik zat nog door te denken over de pakkans. Want ik bedoel, u heeft het nu zelf over die, uh, dat cameratoezicht. Maar wat je ziet is, we hebben meer cameratoezicht, maar ook meer overvallen. Dus eigenlijk werkt ook dat middel niet. Okay. De mens is Goed. slecht. slecht mens. Zo, ja. nou kunnen we met het hele panel wel ophouden. Waren ik waren gewoon de worden. <lacht> bij alles wat Althansien we ook doen. De mens is slecht. Ja. Deze. We gaan nu naar een onderwerp dat betreft Jan Bonen zelf. Ja. We hebben er alleen gehad eigenlijk zijn mening over camera's. En dat is een kwaad in de maatschappij. Maar als ze er hangen, dan moeten ze beter worden. Dan moeten ze kwalitatief voor goede dingen. Maar iets anders. Uh, je hebt aangifte gedaan tegen een politieman... die op 19 januari vorig jaar in Heerenveen een cliënt van je neerschoot... Want hij zou zich niet aan de schietinstructie gehouden hebben. En toen zei je voordat we in de lucht waren... ja, dat is wel erg ingewikkeld. Dit lijkt me vrij simpel. Hij heeft zich wel of niet aan die instructies gehouden. Punt. Het standpunt van de verdediging, zoals het zo mooi heet... is dat hij zich niet aan het protocol heeft gehouden... en helemaal niet mocht schieten. Daar mm. komt het op neer. Toen is dus hij toch aan schieten, heeft op de jongen drie keer geschoten. Die heeft daar werk bij godswonde dat hij niet dood is eigenlijk. Hij heeft drie keer gericht geschoten. En dat kan helemaal niet. Maar dat was het punt niet waar ik me over viel... en waar ik heel verbaasd over was. Is dat het, het Hof in het Leeuwarden met het Openbaar Ministerie heeft afgesproken... dat ze zittingen zullen houden binnen 60 dagen... nadat iemand hoge proeven is ingesteld. En binnen die zestig dagen gaan ze dan aan de gang. Nou, ik werd daarmee geconfronteerd in deze zaak. Ik ging daar een verhaal houden. En toen bleek die rechters dat de zaak niet, helemaal niet te kennen. Ze dus hadden geen idee waar het over ging. Oh. En dat zei ze per ongeluk. Waarschijnlijk was dat niet de bedoeling, daar weet ik ook nog niet zeker. Maar ja. ik ben er nu achter gekomen dat zij mij een heel verhaal hebben laten houden. En, en achteraf bleek dat ze de zaak niet kenden. Nou, dat vond ik zo bizar. Dat ben... en ze liet je dat verhaal houden om te denken, als we nou lang genoeg luisteren, dan komen we vanzelf achter waar het over gaat. Misschien is dat... Ik heb aange... Maar dat... wat wil je hiermee zeggen is dat ze... Dat die, die, wat heeft dat te maken met die 60 dagen? Ik begrijp het even niet helemaal. In, binnen die 60 dagen willen ze de zaak op de zitting hebben, zodat ja. ze daar een soort van tempo in de zaak ja. houden. Uh, dat is gewoon voor de buren. Dat is uh, mm. gewoon te laten zien dat ze stevig er tegenaan gaan. Het uh, is onzin, maar dat duurt allemaal negen maanden... voordat je in hoge beroep uh, aan de gang kan met alle onderzoekswensen van die. Maar zij zeggen, 60 dagen, dan geeft het schijn, dan gaat het snel. In dit geval hadden ze niet op gerekend dat ik daar een uh, verzoek zou doen... tot een vrijstelling, omdat dat schieten zo ernstig is... dat je daardoor die ontvankelijkheid moet besluiten. Dus dat heb ik ze gevraagd te doen. En toen bleken ze de zaak niet te kennen. Ze konden geen besluit nemen, want ze kennen het dossier niet. Toen heb ik mijn dossier ter beschikking gesteld. Ik zei: Nou, krijgt u mijn dossier, gaat u een paar uur studeren, of twee of drie uur, dan kom ik wel terug. Maar dat deden ze niet. En uh, nee, nee, nee, nou, en afijn, ze lieten hem A niet gaan en B namens besluiten. Dat vond ik vreemd. En, en hoe is... nu? Toen heb ik ze gevraagd. En... en dat gaat nu op donderdag spelen. Oké. Okay. Maar nog even gewoon voor mijn duidelijkheid: heeft de, de, die 60 dagen, die hebben ze dus ingesteld. Dat is voor de bühne, zeg je, om te kijken wat het tempo maken... en dat het allemaal veel sneller kan en noem maar op. Maar dan blijkt dat het inderdaad wel sneller kan... omdat ze de zaken niet meer lezen. De zaken Is bizar, dat ik... de link die je leest? Ja, nog bizar. Dan vond ik ook dat het een afspraak was... tussen het Openbaar Ministerie en het Hof. Waar dus de advocatuur helemaal niet in gekend werd. Of de verdachte helemaal niet in gekend werd. In de, in... Die verdachte zit te wachten op zijn zitting. Want je wilt graag weten waar je aan toe doen bent. Ja. En op deze manier lijkt het alsof je dan snel in de beurt bent. Maar er gebeurt helemaal niks. En... Is het gewoon window dressing? Okay. Hm. Maar lijkt het klinkt een gek, hè, op, uh, Wat je ook hebt, eigenlijk soms met het voorarrest. Dat mensen na zoveel dertig da dagen moeten voorkomen. en men hoopt dan te kunnen uitleggen: van Nou, uh, rechter, ik zit onschuldig. Maar het zijn eigenlijk meer ceremoniële uh, zittingen, als het ware. Dat zijn het uh, bijna steeds. Als je in uh, Arnhem, er zitten drie kamers, die hebben de die jongens Anker, hebben die is uh, drie kastanjebomen genoemd. Er zitten drie kastanjebomen en die kunnen alleen nee knikken. Dat vond ik wel een prachtige <laughs> uitspraak. En als je daarna nou ook in die zaal binnenkomt, zitten er ook echt drie kastanjebomen. Maar ja, van als je dit uit. hoort, dat, een een dat, dat, dat, dat, dat klinkt toch eigenlijk heel erg. Het klinkt bijna als... als uh, uh, on onbehoorlijk bestuur kan je niet zeggen. Maar het is onbehoorlijk je, je, je, je, je taak uitoefenen. Nou, ik zal me daar natuurlijk niet over uitlaten. Omdat, omdat die uitspraak u de zaak niet nog kent. zag nee, de zaak niet kent. Maar B, de uitspraak nog gedaan moet worden. In de, in het maar schrik u als u zoiets nee, hoort van iemand ik, uit het veld die zegt ik kom dit nee, tegen? Maar ik bedoel, kijk, dat er vaart wordt gemaakt in de rechtelijke macht, daar heb ik alle begrip voor. Want het is niet alleen in het strafrecht, maar ook in het civiele recht is het af en toe echt gigantisch wat er aan achterstanden zijn. Dus dat men daar actie onderneemt, dat we ook snelrecht hebben en dat soort dingen. Dat het allemaal heel zorgvuldig moet, dat is natuurlijk een vereiste. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik, uh, ik, ik, als je dit al doet, dan moet het goed gedaan worden. Nou, dat is wat ik er zeggen. zo'n probleem in heb. is dat Het lijkt erop of al die ellendige zaken, Lucia de B en... Uh, het gebefte, geboefte van Maartens hart. Het lijkt wel of men helemaal niks leert van dat soort ervaringen. Of men gewoon op de oude voet doorgaat. Wij weten heus wel wat goed is. En laat ons nou maar ons gang gaan, dan komt het allemaal in orde. En die, daar ben ik zo bang voor dat dat helemaal niet geholpen heeft, deze afschuwelijke. Lucia de B. Wat zijn mm -hmm. de anderen? Dat het echt niet helpt. Men, men is zich niet bewust van de enorme verantwoordelijkheid die op hun rust. om inderdaad tot goede rechtspraak te komen. Het lijkt me een, ja, een ja, desorganisaties nou, dat, ja, dat geloof ik niet, niet helemaal. Rechters do, uh, willen heel graag goed rechtspreken. Alleen er is natuurlijk enorme druk. Er moet enorm bezuinigd worden. En er wordt per vonnis afgerekend. En het feit dat per vonnis wordt afgerekend. Ja, lijkt me dat, dat, dat er een tijdslimiet zit, zit aan is, een zaak. Is dat en een vlieg van slechte Ja, kijk... Ik verbaas me soms dat, dat rechters niet nieuwsgieriger zijn. Dat ja. men eigenlijk niet nog meer aan waarheidsvinding wil doen. Terwijl eigenlijk, ja. dat je nu vaak ziet, is dat men kijkt van... wat heeft iemand gedaan en uh, veel meer richting bewijs aan het redeneren is. In plaats van te kijken van, kan je ook nog buiten het bewijs ja. kijken... of het wel echt klopt. En daar heeft men geen tijd voor, zegt men. En daarom is men ook, uh, wordt men gekort in alles wat men korten kan. En die mensen ja, zitten natuurlijk onder ontzettende druk. Maar dan moeten ze roepen, dat verdomme ik. Die ja. kinderrechten in Amsterdam, die, die stot, stapte op. Die zei, ja. dat doe ik niet meer. Nou, dan moet die rechter ook doen. Zei, ik doe het niet meer, verdomme. Dat, dit gaat te ver. Dit wil ik zo niet. Maar dat doet hij niet. Ze gaan aan mas door. Hart van de Steur, dat ja, een beetje... ja, plaatsen, nee, een klinkt dit allemaal. Nee, ja. Nou ja, er zijn veel zorgen over, over de rechtelijke macht. Er zijn veel zorgen ook over het OM en de hele strafrechtketen met name. Uh, en die zijn voor een deel ook terecht. We, we kampen met enorme bezuinigingen die, die genomen moeten worden. Aan de andere kant uh, is er ook nog wel een, een enorme efficiëntieslag te maken. Bij, met name bij de rechtelijke macht. Op het gebied van digitalisering van dossiers. Dat is een project wat geloof ik al tien jaar loopt en wat nog steeds niet uh, werkt. Dus er is ook wel echt heel veel te doen. Maar ik ben het niet eens met de heer Bonen als hij zegt... dat de kwaliteit van de rechterlijke macht integraal slecht zou zijn. Ik vind dat er heel hard en goed gewerkt wordt. Maar er zijn altijd dingen die, die absoluut beter kunnen. Luister, nou, het zijn uitstekende rechters die het onmogelijk wordt gemaakt... om goed hun werk te doen. En dat is het probleem. De rechters zijn goed, maar het systeem deugt niet. Ja, ze worden, ze worden gedwongen in een keurslijf waar ze niet in thuis horen. Ze moeten in alle vrijheid en rust kunnen recht en spreken. En zoals Marjan zegt... Uh, waarheidsvinding doen. Dat is wat ze moeten doen en daar Goed. moeten ze alle bezoeken tot het vinden van die waarheid toe uh, Donderdag uh, uh, ronde twee, dan is de het wordt het wrakingverzoek behandeld en wordt er ook gelijk uitspraak gedaan dan? Daarover? Ben ik ben heel benieuwd. Soms wel, uh, soms niet. Ja. Soms nemen ze zelfs twee weken. Ik heb al eens, uh, zes weken gehad als het heel moeilijk ja. wordt. We zullen het zien en we komen erop terug. Morgen stemt de Tweede Kamer over het lot van de Nijmeegse hoogleraar Ibo Buruma. Hij is kandidaat voor de Hoge Raad. Maar de PVV zegt dat hij is een links linkse rakker is. Lid van de linkse kerk. Dat moeten we absoluut daar niet hebben. Hij heeft veel en te hij... vaak zijn mening ook in, in, in, in kranten en op radio en tv ja, geuit. En, en wat hij helemaal verkeerd gedaan natuurlijk heeft in de ogen van de PVV. Zijn stuk schrijven waarin hij PVV... mm. in één Alinea Mussolini en, en Geert Wilders in één adem noemde. Dus hij mag het niet worden. Uh, wat Tessel en ik als eerste eigenlijk opviel, is dat de Kamer daarover gaat. Dat de Kamer dacht, stemt over leden van de Hoge Raad. Art van der Steur. Uh, hoezo? We hadden toch uh, scheiding der machten? Controlerend en uitvoerend en ja, wetgevend? Maar de, de, de, die hebben we ook. En, maar er is wel besloten dat, uh, dat de, de, het hoogste orgaan in onze samenleving, de Tweede Kamer het hoogste rechtscollege benoemd, op voordracht overigens van de Hoge Raad. Dus maar wat is dat? Ja, de, de Hoge, Hoge Raad, raad zelf komt met de kandidaten. De Hoge Raad komt zelf met ja. de kandidaten. Die maken ook de selectie, die maken ook de voordracht. En het is aan de Kamer om dan om ja daaruit te een keuze te zien. En inderdaad, tot op heden was het zo dat, dat er van de door de Kamer heel weinig gebruik gemaakt is... Stempemmer... om daar, eh, om daar ja. iets anders van te vinden. Maar wat, wat is nou de achterliggende ideologische gedachte dat dat zo geregeld is? Nou, volgens mij is dat de, de gedachte dat, uh, dat een helemaal een, een coöptatierecht, uh, dus dat waarbij dus de Hoge Raad helemaal zelf bepaalt wie erin komt, dat het ook natuurlijk niet de oplossing is. Het is wel goed dat daar, dat daar de democratische controle op zit, ook al is die in ieder geval jarenlang uh, niet echt uitgeoefend. Jan Bode? Ja, ik denk dat er inderdaad in al die jaren door de jaren heen het vertrouwen in die Hoge Raad en de coöptatie voldoende was. En er ook eigenlijk altijd kopstukken in de Nederlandse juristerij benoemd zijn. En het is nooit een probleem geweest. En hier hebben we weer een kopstuk. Het is echt een kopstuk. En blij dat hij het wil doen. Want deze jongen kan natuurlijk veel meer dan alleen maar in de Hoge Raad zitten. Hij kan boeken schrijven, hij kan nog leraar zijn. Mm. Jammer dat hij weggaat voor die studenten. En deze man wordt ineens de wilders aangevallen... als zou hij een linkse rakker zijn. Mm hij -hmm. is een uiterst integere, uh, intelligente ja. uh, Maar nog eventjes over uh, Marian Huske: Het feit dat de cameraman noemt... dat suggereert <coughs> toch dat het een politieke functie is? Uh, volgens de president van de Hoge Raad dus niet. En is men onafhankelijk... Hmm. Alleen wat je wel ziet is, en dat is ook uh, in behandeling nog, dat is dat de Hoge Raad straks uh, wetten mag toetsen aan de grondwet. En dan doet onze Hoge Raad eigenlijk precies hetzelfde als een constitutioneel hof in Amerika. En daardoor lijkt. Het mij dat ze steeds politieker worden. Maar dat bestrijdt uh, de president van de Hoge Raad. Hij zegt, ja, dat, hebben we, dat zijn zulke kleine dingen, zulke kleine marges. En ook nu toetsen we al uh, wetten uit Europa aan onze eigen uh, grondwet. En uh, ja, dat voeren wij ook uit. Ja. Dus, uh, het is wel, het niet is wel politiek. geweldig dat het kan. Hè? Het is Jan geweldig als we het gaan doen, hè? dat we mogen toetsen aan de grondwet. Het is kijken, idioot dat we dat niet mochten. Mm -hmm. ja. en, en daar heb je dan ook echt de beste voor nodig. Maar dat maakt nodig. de positie van de leden van de Hoge Raad wel iets anders natuurlijk, dan oh, die was. De verantwoordelijkheid wordt nog veel groter. Dus het wordt ja. een enorme zware taak om dat goed te doen. En daar zal ook weer kritiek op komen, maar dat is niet erg. Maar daar heb je wel de beste voor nodig. En dus is eh, Burenma er één van. Er, er komen ook nog allerlei andere taken bij. De, de, er komen weer twee wetswijzigingen aan waarbij de Hoge Raad zelf beoordelen welke zaken kunnen worden toegelaten tot de Hoge Raad. Dus spullen... Ja, er komt een soort schifting aan, schifting aan de poort. Aan de poort, he? poort. Ja. Um, om het maar zo te zeggen. En daarnaast, uh, komt uh, en dat, daar ben ik heel enthousiast over... komt er een uh, mogelijkheid om uh, als je als lagere rechter... Vragen over het recht aan de Hoge Raad te stellen, de zogenaamde prejudiciële vraag. Die gaat en, naar Straatsburg. Ja, eh, dus nu nog. Nu kan het ja, nog naar dat Europa, komt nu terug. Dat, dat komt bij Nederland, de Hoge Raad. Dat komt bij Nederland, ja. in Nederland ook uit. Maar kortom, ze krijgen allerlei andere functies ook. Nou is het zo. De, de, de Wilder zegt dus, deze man, deze uh, Buruma is links. En de politiek, en die heeft die heeft allemaal meningen, stel je voor dat een rechter een mening heeft, je moet niet aan denken. Um, nou zegt uh, um, de hoogleraar Dommering, die zegt, ik, word hier, ik vind dit zo erg uh, dat, dat Buruma nu zo onder vuur ligt. Ik vind de hele procedure eigenlijk ook zo ondoorzichtig. Waarom gaan we het nou niet gewoon net doen als in Amerika? Er is een kandidaat en die wordt in een hoorzitting door de uh, parlementariërs even helemaal doorgelicht op zijn ideeën en uh, zijn achtergronden en wat hij vindt. En dan, dan, dan nee, heb je dit dan soort, soort gezeur. Ja, dan, dan, dan, <laughs> dan, ah, ja. dan, dan zou je dus een andere taakomschrijving krijgen van een lid ja. van de Hoge Raad. Want dan zou dat lid van de Hoge Raad niet alleen een topjurist moeten zijn, of een topstuk, zoals uh, de heer Bonen zegt, maar dan zou die ook nog een, een, een, een bepaald soort politicus moeten zijn, of een bepaald soort politicus. Oh, ja, maar dan sta dat het nu toch onder. ook in door de opmerkingen van Wilders, want die, gaan nou ja, op, die gaat op die reden tegenstemmen. Nee, maar dat hangt af van de stemming zoals die morgen er is natuurlijk. En daar, aangezien de schriftelijke stemming is, zal dat uh, hoofdelijk? Uh, hoofdelijk, het uh, door de ja, pvv schrift, ja, maar het wordt een schriftelijke stemming. Het kan niet hoofdelijk zijn, dat, uh, maar wow. het is een schriftelijke stemming. Hoofdelijk betekent dat dus iedereen moet opstaan, iedereen, die wordt aangesproken. Ja, dat kan niet, want het gaat over mensen. Dus het is een schriftelijke stemming, okay. waarbij ook daadwerkelijk iedereen een, een briefje moet ja. invullen. Wat, wat, ga je je stemmen, en, en wat ga je zelf stemmen trouwens? En die is geheim. ga je zelf Omdat die geheim is, zal ik daar ook niks over zeggen. Ja. Ja. Maar, ja. maar wat vindt u maar van, van ik zal wat de PVV heeft gezegd hier al? dat moet de PVV zeggen. Ik wil gewoon mijn eigen afwerking hier wel geven. Kijk. Uh, de, de, de Hoge Raad is het hoogste rechtscollege. De Hoge Raad is niet de Tweede Kamer. Dus ik vind het ongelooflijk belangrijk... dat de mensen die in de Hoge Raad zitten topjuristen zijn. En dat, die, en dat is dus mijn persoonlijke afweging... dat, dat die mensen uh, in staat zijn om het recht uit te voeren. Maar ook af en toe... Het recht is even om te draaien. De Hoge Raad kan ook soms omkeren. En dat is heel belangrijk, ook voor de rechtsvinding in Nederland. Dat de Hoge Raad soms zegt, nou we hebben altijd zo gevonden, maar nou vinden we het een andere keer. Nou gaan we andersom. Dat gebeurt in een aantal hele belangrijke gevallen is dat in het verleden ook gebeurd. En daar heb je mensen voor nodig die ook onafhankelijk kunnen denken. Nee, dat kan niet. Hebt, en dat kan dat kan Buren. Je hebt ook mensen nodig die het goed en helder kunnen uitleggen. Dat kan niet ook. Maar hij heeft wel een, misschien een ander probleem, maar dat is een afweging die hij zelf moet maken, is, je kunt als hoge raadslid niet gaan oordelen over zaken waar je al publiekelijk over hebt uitgelaten. Aha. En dat wordt natuurlijk een ingewikkelde afweging, want hij heeft nogal wat geschreven, nee, ja, en gevonden. Het valt er veel moet af moeten toen meneer Wilders dan degene zijn die dit uh, argument hanteert. Als je aan meneer Wilders nou zou vragen, meneer, vindt u dat er tussen u en para parallellen zijn met Mussolini? Hè? Als je nou zo vraagt, nou, ziet u parallellen tussen uw gedrag en dat van Hitler? Als je nou zo vraagt, niet van u lijkt op Hitler of zo, maar, dus maar ziet u parallellen tussen uw gedrag? Bedoel... Dan kreeg u geen antwoord. Maar Burma zou op dat soort vragen wel antwoord geven. Maar dat, en dat heeft Burma ook helemaal niet gezegd. Hij of? moet gewoon zijn mond nee, houden. Dus. Husken. Nee, bedoel, hij lijkt helemaal niet gezegd, hij lijkt op. Uh... Uh, ik op dus, uh, nee, nee. Ik bedoel, het nee. gaat veel meer om de uitleg van wat Wilders, Wilders heeft gezegd. Een bredere uitleg te aangeven. Maar nou, ze fijn, ja. ja. morgen gaat de Tweede Kamer dus stemmen over uh, wie een nieuw lid van de Hoge Raad wordt. En het zou <hijen> zomaar kunnen dat dat meneer Buurma wordt, toch? Ja, ik denk het wel. En Een nieuwbaard plaats voor de nieuwsleden. Ga jij dat eens dus doen, Ger? Uh, ik wil de leden van Schuld en Moeten bedanken. Marian Huske van Vrij Nederland, Jan Bonus, strafrechtadvocaat ja. en Art van der Steur. Tweede Kamerlid voor de VVD en advocaat. De villa is er morgen weer om half vier, zo meteen na het nieuws van half vijf. Zoals altijd. Oud en Vertrouwd, het Radio 1-journaal. Theo Overdiek. Met uh, Fukushima als uh, rode draad in de uitzending van vanzelfsprekend. De dreiging van die nucleaire ramp is reëel, maar we gaan niet met de feiten aan de haal. Die zijn niet optimistisch, die feiten. Zoals ook onze correspondenten in Japan absoluut geen vrolijke verhalen hebben te vertellen. Ik heb het draaiboek bekeken. Het is eigenlijk een groot somber nieuwsverhaal oh. de komende twee uur. Gewelddadigheden in Libië zijn we bij. Ontslagen bij het UWV. De enige vrolijke noot die ik heb ontdekt zijn de nominaties voor de Libris Literatuurprijs. Ik heb ze al? Onder een bargaan. Ik zeg le lekker niet wie het zijn. Uh, okay, straks. Nou, zij uh, ja. Eerste hoofdbedrag. zit zit niet in. Uh, nog niet in. Uh, nee, nee, nee. nee. kwart voor vijf. <laughs> ah, ja. Ik zeg niks. Radio 1, het NOS-journaal.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 Duitsland schort zijn besluit op om de 17 kerncentrales in het land langer open te houden. De Duitse regering heeft tot drie maanden uitstel besloten naar aanleiding van de problemen in de kerncentrales in Japan. Bondskanselier Merkel hoopt dat in de komende drie maanden duidelijk wordt wat er is misgegaan met de koeling van de Japanse reactoren. De troepen van kolonel Gaddafi rukken steeds verder op naar het oosten van Libië waar de opstandelingen zitten. Ze zijn de stad Benghazi op 170 kilometer genaderd. Het leger heeft de afgelopen dagen met luchtaanvallen veel terrein heroverd.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 Ah, nu ben je verkeersinformatie. De avondspits verloopt, zoals gewoonlijk op maandagavond, niet zo heel druk. Op de A10 West naar Zaanstad is wel een ongeluk gebeurd. Er staat voor de afrit IJmuiden twee kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A15 vanuit Europoort gaat het nu weer geleidelijk aan wat beter. Tussen Rosenburg en de Botlektunnel nog wel zeven kilometer file. De oorzaak is een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Het NOS Radio 1 Journal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Goedemiddag. Uiteraard ook vanmiddag bij ons veel Japan. Met als onmiddellijke zorg de kerncentrales en de rampenbestrijding. En op langere termijn de economie. Heeft u nog vragen over de kerncentrales in Japan, laat het ons weten. Via Twitter, Apenstaart, NOS, Radio 1 of via ons weblog via nws.nl. Spelen wij ze door aan de mensen die daar alles van weten. Er is ook ruimte voor ander nieuws. Minister Kamp vertelt zometeen waarom er vijf tot 6000 mensen weg moeten bij het UWV. Zij die mensen aan het werk helpen moeten nu dus zelf een baan gaan zoeken. En we zijn live in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... waar de nominaties voor de Libris Literatuurprijs bekend worden gemaakt. Fukushima 1 is inmiddels een begrip wereldwijd. De Japanse kerncentrale beleeft benarde uren, want de situatie verslechtert. Correspondent Joan Veldkamp in Tokio. Joan, waar komt dat door? Nou, in de Tweede Toren, daar liggen radioactieve staven die hadden onder water moeten liggen. Uh, daar zijn ze zeewater in gaan pompen en toen hadden ze te weinig brandstof om de pomp aan de gang te houden. Dus nu hebben die staven hebben ongeveer 2,5 uur blootgelegen. Dus daar is zeker radioactieve straling vrijgekomen. Nu proberen ze weer met man en macht die staven onder water te krijgen. Maar nu is de kans op een meltdown, is, eigenlijk was die uh, maar 30% en die is nu 50% geworden. En dat komt omdat het te warm wordt, omdat er te weinig gekoeld is. Ja, dat is dus steeds het probleem. Maar nu is het weer net iets ernstiger dan het wijze van spreken vanmiddag was. Ja, en als je het hebt over die radioactieve straling die in die periode is vrijgekomen. Wat hebben ze gezegd over de risico's daarvan? Daarvan wordt de hele tijd gezegd dat die nog acceptabel zijn. Maar als je dus straks een meltdown zou krijgen. Dan komt op grote schaal radioactieve straling vrij. En dan hebben we echt in het hele land een probleem. Dan is het de vraag welke kant staat de wind, hoe hoog. Uh, zijn de mensen erop voorbereid? Ga maar na. En wat, wat zeggen ze over de termijn waarop dat zou kunnen gebeuren? Dat alles smelt en je bij zo'n meltdown komt? Nou, het is niet een kwestie van uh, binnen nu en een uur. Het kan niet gebeuren. Het kan binnen een paar uur gebeuren. Of het kan binnen een paar dagen gebeuren. Niemand weet het meer. En wat vinden de Japanners van de informatie die daarover wordt verstrekt? Begrijpen ze dat niemand het weet? Nou, inmiddels is daar denk ik de paniek ook over, omdat men steeds het gevoel krijgt, steeds meer het gevoel krijgt, dat niemand het meer weet. En er is dus ook een, een anti-nucleaire energiegroepering en die zegt de overheid treedt verkeerd op, want ze proberen de hele tijd de paniek bij mensen weg te nemen. Maar daarmee ontnemen ze de mensen ook de kans om zich heel goed voor te bereiden op het slechtste scenario. Dus je zou moeten zeggen tegen mensen, ga bijvoorbeeld niet slapen met de ramen open, want we weten niet wat er vannacht gebeurt. Uh, koop jodiumpillen. Uh, dit soort zaken zou je eigenlijk wel moeten zeggen en het wordt niet gedaan. Nee, en dan hebben wij het nu alleen maar over reactor 2, maar er waren eerder natuurlijk al zorgen over reactor 1 en 3. Hè? Hoe is de situatie daarbij? Nou, daar horen we even niks meer over, maar dat dus, wil dus helemaal niet zeggen dat daar het gevaar voor komen is geweken. Je kan er eigenlijk vanuit gaan dat er drie reactoren in gevaar zijn, in de grote problemen zijn. En bij de een is het wat ernstiger dan bij de ander, Maar het is dus een hele zorgelijke situatie. John Veldkamp in Tokio. Vandaaruit gaan we door naar het noorden van Japan... waar Wouter Zwart is de afgelopen dagen in de zwaar getroffen stad Sendai. Hij is noordwaarts getrokken naar het stadje Kesenuma... of wat er van die stad over is. Want Wouter, wat tref je daar aan bij Kesenuma? Ja, inderdaad, het stadje Kesenuma. Uh, uh, generaties lang, uh, kan ik wel zeggen, een heel trots vissersplaatje geweest, uh, bekend om een ja, toch niet zo'n hele mooie traditie, namelijk het, uh, het vangen van haaien voor de beruchte haaienvinnensoep, maar een heel trots vissersplaatsje, desalniettemin. Uh, er is werkelijk helemaal niets meer van over. Er heeft hier inderdaad Afgelopen vrijdag om half vier exact, 20 minuten na die verwoestende aardbeving, uh, een tsunami plaatsgevonden. Een wal, een muur van water van 10 meter hoog, is daar dwars door uh, ja, deze baai heen getrokken en heeft. ...waar een golf van vernietiging achter zich gelaten. We zijn vandaag door dat stadje gaan lopen of inderdaad wat er nog van over is. We zien daar ja, complete vissersboten van 30, 40 meter ja, in het stadje staan. Dus die staan in de straat. We zien daarentegen ook huizen die ja, zeg maar op de heuvel stonden in het water liggen. Dus er is een bijna een soort van, van ja, goddeloze uitwisseling geweest... Van, uh, van de elementen, de, de, de boten uh, staan op de kant en de huizen liggen in het water. Het is uh, een zeer triest aanblik geweest. Wat betekent dat dan voor het aantal overlevenden of misschien beter gezegd het aantal doden in dit stadje? Ja. Nou we hebben uh, de mensen die er nog zijn en uh, die eigenlijk geen afscheid konden nemen van hun huizen, hun bezittingen en misschien ook wel hun dierbaren die ze verloren zijn. Die hebben we wel geprobeerd daarnaar te vragen. Eigenlijk wil niemand daar, uh, daarover spreken uh, hoeveel mensen er precies zijn omgekomen. Wel uh, ja, horen we inderdaad ooggetuigen, uh, verslagen van mensen die uh, die een muur van water op zich achter zagen komen... en snel de heuvels ingerend zijn. Inderdaad zagen hoe andere mensen werden, werden meegesleurd. Het was een stadje van 70.000 mensen. Ik weet niet exact hoeveel mensen er zijn omgekomen. Uh, maar wat ik wel weet is dat het leven... Uh, ...vergoed uit deze plek weg is. Zijn ze daar nog op zoek naar overleven... ...of is het een speurtocht geworden naar uh, lijken? Nou, het moment dat wij daar waren... Uh, ...kwamen er voortdurend brandweerwagens... ...met sirenes en met ambulances... ...in een kielzog aanrijden... Uh, ...omdat ze inderdaad dachten dat ze weer... Uh, overlevenden gevonden hadden. Of in ieder geval een uh, uh, uh, lichaam gevonden hadden, al dan niet uh, levend. Uh, we hebben zelf niet gezien dat er iemand weer uh, uit het tuin werd getrokken. Het was vaak een uh, uh, vals alarm. Uh, men zoekt dus wel degelijk nog wel. Uh, ja, maar goed, het enige leven wat we tot nu toe zien... dat is uh, in een opvangcentrum en net buiten het stadje, wat meer in de heuvels. Ja, daar zitten de mensen die uh, het verdriet moeten gaan verwerken. Ja, je sprak in Tokio op zaterdagavond over de zorg op de gezichten van de Japanners gisteren. En vanochtend sprak ja. je over de ingehouden angst op de gezichten van de mensen die je op je weg bent ja. tegengekomen. Hoe is dat nu in zo'n stadje uh, bij deze mensen, waar zo enorm die ravage is? Ja, waar ik me toch weer over verbaas is de, de enorme, ja, bijna gelatenheid... waarmee deze mensen ja, akkoord gaan met het noodlot dat hen is, uh, hen is overkomen. Ik vroeg één persoon, hoe kan het toch uh, dat je op de gezichten... ...van de Japanners. Uh, ja, je ziet wel zorgen, maar uh, af en toe er verschijnt er ook een glimlach... ...als je het hebt over alle ellende die is overkomen. Hoe kan dat toch? Waarom lezen we zo weinig, uh, zeg maar, uh, trieste emoties in jullie gezicht... ...en iemand zegt, ja, dat hoort een beetje bij ons. Dat is ja, het aard van, van het beestje. Uh, het is ons overkomen. We kunnen er helemaal niets... Meer aan doen, niets tegen doen. Het enige wat we nu kunnen doen, is de mensen die het overleefd hebben, moeten de handen ineens slaan en proberen om weer iets te maken van ja, wat ooit zo'n mooi plaatsje was. Wouter Zwart in Kissenuma. Elko Dijkstra is hoogleraar crisisbestrijding. Hij bestudeerde onder meer de nasleep van de orkaan Katrina in New orleans en de aardbevingen ook in Indonesië. Goedemiddag, meneer Dijkstra. Goedemiddag. Om even bij Wouter Zwart aan te sluiten... die net aan Tim vertelde die, die houding van de Japanners hoe die is. Is dat nog van belang bij, bij de aanpak van zo'n ramp? Ja, dat is natuurlijk, ik zou zelfs willen zeggen, van cruciaal belang. Kijk, in heel veel landen ook in Nederland en Europa, is de bevolking... eigenlijk niet, een SNE, niet onderdeel van de crisisbeheersingsformule. Uh, het is een soort randverschijnsel. En in Japan heeft de bevolking heeft een centrale rol... in zowel de voorbereidingen voor de klap, tijdens de klap... maar ook na de klap. En dat is anders. En dat is goed ook? Uh, ja, dat is, dat is, ik denk dat dat niet alleen een luxe is voor crisisbeheersing... maar een, uh, een vereiste. Ja, Want wat is uw indruk van de manier waarop ze het de afgelopen dagen hebben aangepakt? Nou ja, goed, Japan heeft natuurlijk sinds 1995, uh, sinds de Kobe-aardbeving... kijk, ze hebben natuurlijk heel veel operationele ervaring... en vanuit de gevolgen hebben ze hun acties kunnen plannen... En uh, ik, ik, ik zou het ook gewoon zo kunnen zeggen. Um, als deze ramp, deze dubbele ramp, elders had plaatsgevonden in de wereld... dan waren het aantal slachtoffers en de, de schade vele vele malen groter geweest... dan dat ze nu in Japan zijn geweest. Want waarmee zijn, zijn mensen gespaard? Op wat voor manier? Um, nou ja, kijk... Uh, Mensen gespaard, ja, ik denk uh, ja, het, bewustzijn, hè? Uh, het bewustzijn dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Uh, er wordt vanuit de gevolgen geredeneerd. terwijl in Europa, om het daar maar eens mee te vergelijken, veel meer vanuit het risico wordt geredeneerd. Maar we moeten niet bang zijn voor de risico's, we moeten bang zijn voor de gevolgen. En als je dan kijkt bijvoorbeeld naar die kerncentrales, de manier waarop ze daar de problemen proberen op te lossen, dat, dat, dat zou in een ander land niet zo gaan, denkt u? Nou, ik weet niet, kijk, dat, dat, dat probleem met de kerncentrales is natuurlijk wel. Weer een op zichzelf staand verhaal. Want normaal zou je gelet op de, de, de gevaren en de complexiteit van dit soort installaties, zou je mogen verwachten dat ze niet alleen een backup systeem hebben, maar dat ze ook een backup van de backup van de backup hebben. En dat is hier niet goed gegaan. Hmm, en wat ook niet helemaal goed gaat, hoorden we net van Joan Veldkamp, is de communicatie daarover. Ja, nou ja, die communicatie, of het nou de brand in Moerdijk is... we, we zien tel telkens dat, dat er een aantal uh, uh, valkuilen in de communicatie zitten. Eén daarvan is dat je de emotionele informatie moet gaan scheiden... van de rationele informatie. Als dat door elkaar gaat lopen, heb je een probleem. Maar in het algemeen wil de bevolking slechts drie dingen weten. Ze willen weten ten eerste, wat is mijn risico... Wat je niet altijd weet natuurlijk als overheid. Uh, nee, maar dan moet je het ook zeggen. Als je het, niet, als je het niet weet, moet je ook heel eerlijk over zijn. Maar vraag 1 is, wat is mijn risico? Dat wil de bevolking weten. Vraag 2 is, wat doet u, overheid, om mij te beschermen? En vraag 3 is, wat kan ik zelf doen om mijzelf te beschermen? En als je als overheid gewoon die drie vragen vanuit de bevolking als handleiding neemt, dan kan het eigenlijk niet misgaan. Zolang je medogeloos eerlijk bent. Ook over de dingen die je niet weet en ook over de dingen die je niet kunt. Hebt u die medogeloos eerlijkheid gezien, meneer Dijkstra? Um, vrij zelden. En als ik het gezien heb, uh, bijvoorbeeld in Amerika... dan was het altijd van tevoren bedacht. Uh, de, dus de vragen werden bedacht en antwoorden werden erop geformuleerd... en dat werd geoefend. En dan kwam het heel spontaan over. Maar het was eigenlijk een stukje voorbereiding. En ziet u dat u ook in Japan? Uh, ja, ik vind dat ze, dat ze in Japan. Uh, dat, daar zie je dus dat men daar echt over heeft nagedacht. Hoe er gecommuniceerd wordt uh, naar buiten toe. En het, het, het is in Nederland vrij onbekend. Maar er is in feite een soort van wetenschap, zeg ik dan even tussen aanhalingstekens. Uh, hoe, hoe moet je communiceren? Dat heet dan vanuit de overheid gedacht: heet dat message mapping. Hm. Met in kaart brengen van de boodschap die je moet overbrengen. Precies, precies. Uh, Kijk naar de logistiek. U zegt Japan heeft veel operationele ervaring. Dan kijken we naar het gebied rondom Fuku Fukushima. Um, een gebied van 20 kilometer rondom uh, die kerncentrale waar nu die problemen zijn. Uh -huh. Na een aardbeving, na een tsunami, na nu die dreiging van een mogelijke nu nucleaire ramp. Hoe evacueer je zo'n gebied? Um, hoe evacueer je zo'n gebied? Dat, dat ga je dus nu niet meer bedenken. Uh, ik bedoel, je hebt nu geen tijd meer uh, om uh, dingen te bedenken of dingen te doen. Dat moet van tevoren, moet, daar, moet dat klaar liggen. Daar, moet, daar liggen draaiboeken van klaar. Dat moet geoefend zijn en dat moet als het ware heel gedisciplineerd gaan verlopen. En dan kom je dus weer terug op de volksaard die dus ook door uw correspondenten werd, uh, werd uh, beschreven. Uh, het is een zeer gedisciplineerde, hiërarchische maatschappij. Men, men denkt vanuit de gevolgen. Men, men is eigenaar. Als bevolking is men eigenaar van het probleem en eigenaar van de oplossing. En dat maakt de whole difference, zoals ze dan zeggen. Dat is een verschil waar Nederland wat van zou kunnen leren? Absoluut, absoluut. Ja. Nou, daar praten we na vijf met u over verder. Voor dit moment dank, meneer Dijkstra. Zometeen de nominaties voor de Liberis Literatuurprijs. Bij de AWB ANW zit voor het verkeer Wijnand Zwaan. Ja, het ongeluk op de A10 West naar Zaanstad is heel onhandig voor het verkeer. Staat voor de Afrit-Imuiden drie kilometer stil. Twee rijstroken zijn dicht. Het is een ongeluk waarbij diverse personenwagens zijn betrokken. Het verkeer richting Zaanstad kan beter omrijden via de Zeeburger tunnel. Na 15 vanuit Europoort nog altijd 7 kilometer file bij Spijkenissen na een ongeluk. Maar het gaat er weer wat beter. De weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Tim Overdijk en Lucella Carasso. Ja, na 5 praten we dus verder over de situatie in Japan. Nu aandacht voor het UWV, want daar verdwijnen vijf tot zesduizend banen. Minister Kamp van Sociale Zaken heeft dat besloten. Het betekent dat een kwart van het personeelsbestand bij de uitkeringsinstantie verdwijnt. Nou, helemaal als een verrassing komt dat niet. Het was al aangekondigd dat het UWV drastisch zou moeten bezuinigen. Goedemiddag, meneer Kamp. Dag mevrouw Kressen. En Het resultaat is nu uh, dus vijf tot zesduizend banen weg de komende jaren. Wat heeft u tot deze keuze gebracht? Nou, we hebben met elkaar de conclusie moeten trekken in dit land dat de uitgaven van de overheid uh, te hoog zijn. Wij geven aanzienlijk meer geld uit dan we als uh, overheid binnenkrijgen. En we moeten dus twee dingen doen. We moeten die uitgaven van de overheid terugbrengen en we moeten de omvang van de overheidsorganisatie terugbrengen. Dan praat je dus over de grote onderdelen van de overheidsorganisatie, bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar vervallen uh, 350 arbeidsplaatsen. Bijvoorbeeld over de Sociale Verzekeringsbank, waar ook honderden arbeidsplaatsen vervallen. En ook het UWV, dat is een grote overheidsorganisatie op het gebied van sociale zaken en werkgelegenheid. En uh, daar gaan we de zaken anders oppakken, anders organiseren. Met als gevolg dat er nogal wat arbeidsplaatsen uh, vervallen, het aantal wat u net noemde. Ja, want zit daar nu zoveel overbodig personeel dan? Nee, maar het is wel mogelijk om daar zaken anders te gaan doen. We kunnen regels uh, versoberen en vereenvoudigen. We kunnen afspreken dat we bepaalde dingen niet meer doen of minder gaan doen. We kunnen ook bepaalde onderdelen van het werk uh, gaan digitaliseren. Bijvoorbeeld voor de arbeidsvoorziening, de arbeidsbemiddeling. Veel meer via internet uh, gaan doen. Want dan, dan, krijg je daar... dan krijg je bijvoorbeeld advies via internet als je een baan zoekt... en ga je niet meer naar het zeker. kantoor toe? Ja, zeker. Het is nu ook al zo dat uh, je anders een, een huis koopt en je vroeger deed. Uh, vroeger dan ging je naar de makelaar en nu ga je kijken op, uh, op, op die sites die daarvoor zijn... En zo kun je ook werk zoeken en dat gebeurt ook steeds meer. Mensen die werk zoeken doen dat digitaal via internet. Daar kunnen we de hele organisatie van het UWV, het, het werkbedrijf, ook op aanpassen. En dat zal de komende jaren gaan gebeuren. En we zullen voor de meeste mensen zullen we de dienstverlening als het gaat om arbeidsbemiddeling via internet gaan aanbieden. En wat betekent het uh, nog meer voor de mensen die nu doorgaans bij het UWV komen? Ze moeten dus uh, via internet op zoek naar een baan, maar wat heeft het nog meer voor consequenties? Veel andere dingen blijven in stand, hoewel we ze wat anders, en, uh, voor, ja, anders gaan organiseren. Vooral op het punt van de regels voor wat betreft de sociale zekerheid gaan we kijken waar die regels eenvoudiger kunnen... zodat je ook minder ambtenaren nodig hebt om die regels uit te voeren. Maar er zijn ook dingen die hetzelfde blijven, namelijk een, het recht op een uitkering wordt vastgesteld door het UWV... De uitkering wordt uitbetaald door het UWV. En als er een keuring nodig is, wordt het ook georganiseerd via het UWV. Gekozen, ja, waarom heeft u ervoor gekozen om het UWV wel te laten bestaan? Want ja, het had ook opgeheven kunnen worden en naar gemeentes overgeheveld kunnen, kunnen worden. Ik denk niet dat het zo gemakkelijk uh, kan. En ik denk ook dat het uh, UWV een onderdeel is van de Rijksoverheid... die uh, belangrijke overheidstaken op een uh, goede manier vervult. Ik heb al gezegd uh, het doen van keuringen maar ook het vaststellen van uitkeringen en het uitbetalen van uitkeringen... en het bemiddelen naar werk. Dat zijn taken die op dit moment uh, op een goede manier... en ook in de toekomst op een goede manier door het UWV kunnen worden gedaan. Alleen, uh, naar onze overtuiging, soberder met minder mensen en veel meer uh, digitaal. En René Paas van DIVOZA, die heeft al gereageerd vandaag. En die zegt, Ja hierdoor zullen meer mensen in de bijstand terechtkomen. Dat is zijn voorspelling als het UWV zo afgeslankt verder gaat. Ja, wij denken dat het niet zo hoeft te zijn. Wij denken dat het mogelijk is om, um, om op een goede manier de mensen naar werk te begeleiden. Op een andere manier via het gebruik maken van de mogelijkheid van internet. En bovendien denken wij dat het zo is dat de arbeidsmarkt de komende jaren gaat veranderen. Die arbeidsmarkt wordt krapper, er wordt meer aan de mensen getrokken. Dat biedt dus ook mogelijkheden en kansen aan mensen om weer aan de slag te gaan. En die, die, die mogelijkheden moeten ze zelf benutten in hun eigen belang. En wij willen ze daarbij helpen. Maar ze zullen toch in eerste plaats hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ik hoor, uh, u denkt uh, dat het niet gaat leiden tot meer mensen in de bijstand. U hoopt dat ook niet. Waar heeft u laten onderzoeken of, of de output, om het maar zo te zeggen, van het UWV hetzelfde blijft? Of de resultaten ja, vergelijkbaar zullen zijn met nu? We houden in het begin rekening met uh, iets meer uh, uitstroom naar de bijstand uh, toe. Maar wij denken dat als gevolg van die verkrappende arbeidsmarkt... en als het gevolg van uh, gaan wennen aan de nieuwe dienstverlening door het uh, UWV... En als mensen meer nog hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het, is toch, het gaat om hun werk, het gaat om hun toekomst. Ze moeten dus zelf zorgen dat ze werk krijgen. Ja, we denken dat die situatie zich weer zal stabiliseren. En als u zegt we houden rekening met meer mensen in de bijstand... in eerste instantie, heeft u daar dan ook een getal bij? Nee, maar het is ook een, een overgangssituatie. Kijk, als je een grote organisatie als de UWV... waar op dit moment een, een 18.000 mensen werken... en waar een, een uitvoeringsbudget zit van 1,8 miljard euro... Als je dat gaat veranderen, omdat de overheid als geheel te, te veel geld uitgeeft en het op een andere manier kan, als je dat gaat doen, dan heb je met overgangsperikelen te maken. En dat hoort erbij. En wij denken dat die op te vangen zijn en dat er een, een verantwoorde nieuwe situatie is te creëren. En dat die mensen uiteindelijk dus via internet en soms via een gesprek met het UWV weer gaan proberen aan het werk te komen. Minister Kamp, ik dank u wel voor uw toelichting bij dit besluit. Graag gedaan. Goedemiddag, Marco Vroef van het Weer. Marco, we, we, we noemen ons graag een klein koud kikkerlandje... maar morgen, zo begrijpen Lucelle en ik... Eh, zijn er nogal wat grote verschillen in temperatuur... op de diverse planten in het hele land? Ja, dat klopt inderdaad. In, in, nou ja, goed, we hebben een klein landje, euh, laten we zeggen van noord naar zuid 300 kilometer. Maar het verschil kan morgen wel oplopen tot 10 graden. Het heeft te maken met de windrichting. De wind gaat draaien naar een oostelijke richting en passeert dan de noordoosthoek. En als we dan gaan kijken wat daarvoor ligt, moeten we een eentje wegkijken, dan komen we de Oostzee tegen. Dus de zee tussen Duitsland en Polen en Scandinavië, Zweden. En die Oostzee is erg koud. De ligt op sommige plaatsen zelfs gewoon nog dicht met ijs. En als de lucht daarover strijkt, zal die lucht ook niet zo warm zijn. Nou, die lucht die bereikt vooral het noorden van het land. Lage temperaturen, wolkenvelden. Hoe, het, hoe laag? Nou, 7 graden op de Wadden, 10 graden in Groningen, 11 misschien in Den Helder. Maar ga je nou naar het zuiden toe, dan kom je meteen met een andere luchtsoort uh, in aanraking. En dan kan het maar zo zijn, dat als de zon een beetje schijnt, dat het in Limburg 17 graden wordt. Nou, ja, dat is natuurlijk een enorm verschil. En hou je die verschillen de hele week? Nee, zo lang duurt dat niet. Eh, want de wind, eh, als gezegd, die komt door die noordoosthoek heen en komt dan in, eh, uit een oostelijke richting te waaien. Nou, uiteindelijk heeft dan het hele land te maken met een wind die gewoon over Duitsland aankomt waaien. En eh, de verschillen worden dus kleiner. En sowieso blijft die oostenwind niet de hele tijd bestaan. Uiteindelijk komen we met een noordenwind te zitten. En dan wordt het overal gewoon weer wat frisser. Dus hebben we morgen nog 17 graden in Limburg aan het eind van de week. Vrijdag bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat het met een 9 graden overal wel bekeken is. Ik zie dat de regisseur uit Limburg een kleine glimlach op zijn gezicht, tevoorschijn toveren. Terrassen weer, wellicht morgen vrijdag over jassen aan in het noorden van het land. Marco, dank je. En dan gaan we door naar uh, Amsterdam. Want Jeroen Wielaert, onze verslaggever, is daar uh, gearriveerd... bij de Nieuwe Kerk voor de nominaties voor de Libris Literatuurprijs. Jeroen, even voor wie daar minder mee bekend is. Hoe belangrijk is deze literatuurprijs? wordt wel eens gezegd dat hij uh, is afgeleid naar het voorbeeld van de boekprijs in Engeland. Ja, dat is ook al jarenlang een zeer prestigieuze prijs. Maar wie kan het beter vertellen dan de voorzitter van de jury, Philip Frerix. Hoe belangrijk is de Libris Literatuurprijs? Nou, voor Nederlandse schrijvers, voor Nederlandstalige schrijvers, want Vlaanderen hoort er ook bij natuurlijk, is dit uh, misschien wel de belangrijkste prijs. Ja, afgezien van een prijs, als de PC Hoofdprijs. Maar dit is een prijs voor een boek. En dit is, denk ik, ja, misschien wel de belangrijkste prijs van het jaar. Wordt nog eens wel eens laatdunkend overgedaan, want ook de ACO en de Gouden Uil... die overigens nu gesneuveld is in België. Ja, nou ja, we, we, ja God, je kunt natuurlijk altijd dit relativeren. Maar ik denk dat dat voor, uh, voor schrijvers, voor de uitgevers, dat het heel belangrijk is. Jij als voormalig nieuws ja. nog maar pas gestopt als presentator van het journaal... zou ons kunnen vertellen hoe relatief zo'n prijs... of hoe belangrijk zo'n prijs is... in het licht van wat we nu allemaal weer over ons heen gespoeld krijgen uit Japan? Ja, kijk, um, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurt in, uh, in Japan. Dat is het soort actualiteit wat op een gegeven moment alles overheerst. Het is natuurlijk zo. Maar ja, het leven gaat door... En, en, en uh, gelukkig maar trouwens. En er gebeuren van allerlei dingen. En ja, dit, dit, ja, dit blijft. Dit, is, uh, dit komt elk jaar terug. En natuurlijk, je kunt het relativeren. Moet je ook misschien relativeren ten opzichte van zoiets. Maar dat neemt niet weg dat die prijs... Ja, dat heeft zijn eigen dynamiek om het zomaar eens uit te drukken. Ja. En laten we toch ook maar met z'n allen blijven lezen... voor het inzicht en voor de troost. Nou, ja, uh, sowieso? <laughs> er zijn natuurlijk lezers die nu toch echt graag willen weten... wat. En wie de zes genomineerden zijn. Noem ze heel kort. Per auteur en per titel. Uh, de titel De Omweg van Gerbrand Bakker. Dat is één. Twee Arnon Grunberg met huid en haar. Esther Gerritsen met het boek Superduif. Uh, dan hebben we Peter Bualda. De buutroman uh, Bonita Avenue. Adriaan van Dis met Tikop. En tenslotte de Vlaming Yves Petri of Petri, ik weet niet hoe je het uitspreekt... met de maagd Marino. De enige Vlaming. De enige Vlaming, en zo is er ook één vrouw. Ja, jury's die turven altijd. Of tenminste, ja, de mensen om de jury heen turven. Wij hebben als jury niet gelet op... Uh, zit er wel een Vlaming in of zit er wel een vrouw in? Wij zijn uitsluitend afgegaan op de kwaliteit van de boeken. En wat ons belangrijke en interessante... en mooie en leesbare boeken leken. En die Freriks sinds hij het journaal niet meer hoeft te lezen, heeft u de tijd voor gehad. Nou ja, het is een behoorlijke klus hoor. Ja, ik had er de tijd voor, tot op zekere hoogte. Was al een behoorlijke lezer, toch? Jawel, ik, ja, zeker, zeker. Maar dit is, ja, dit is natuurlijk toch van een andere orde. want Er zijn ook allerlei boeken die je normaal gesproken misschien niet zou lezen... maar die je nu natuurlijk op je bord krijgt. Zit dan in de jury met uh, een emeritus hoogleraar als Ton Anbeek... van wie de verslaggever zelf ooit nog eens wat Nederlands heeft geleerd. Maar nou, ja, hij heeft uh, de eer van zijn werk, hè? Ja. <laughs> ben je zeker? Ben je toch zeker van uh, grote deskundigheid? Uh, dan krijg je toch, en dat wordt dan tricky... bijvoorbeeld dat voorbeeld van vorig jaar. Een man als Ton Hij uh, was genomineerd voor Sprakeloos. Ja. En wie wordt het dan? Een voor ook Nederlanders en Vlamingen vrij onbekende, relatief onbekende auteur... als Bernard de Wulf, met kleine dagen. Ja. Gaat u nu ook weer nieuws maken met een dergelijke verrassende winnaar, meneer Vredens? Nou ja, dat weet ik nog niet, want uh, we weten nog niet wie de winnaar is. Daar moeten we het nog over hebben uh, als jury. Het zal in ieder geval even die zes zijn, dat is duidelijk, ja. Maar, uh, uh, ja, dat, maar ik moet zeggen dat uh, deze jury is, uh, hoe zal ik het zeggen... Uh, we kunnen het goed met elkaar vinden. Dat is al heel belangrijk. Dus het, is een, het zijn hele plezierige en hele interessante discussies. Op 9 mei in het Amsterdam Hotel zullen Dan we het even. weten, het ja. oordeel van deze vriendenclub. Dankjewel, Filip Frederik. Zeg aan Jeroen, Jeroen Wilaar, de Omweg, Bonita ja. Avenue, Tikop, Superduif, Huid en Haar, de Macht Marino. Heb jij daar persoonlijk hier een, een favoriet bij zitten? Niet of heb je favoriet, ze niet maar, uh, euh, allemaal niet gelezen? Niet allemaal. Bonita Avenue is wel een hele speciale. Dat debuut van Peter Bubalda euh, Is um, inmiddels verkocht naar uh, Duitsland. Maar heeft ook een merkwaardig criminele uh, uh, gevolg gehad. Er is iemand geweest die een paar keer dat boek heeft geterroriseerd. Beschadigd ja. diverse, in diverse boekhandels. Uh, ik ga daar straks... Onder andere met uh, Peter Buwalda over praten. Met Gerbrand Bakker en Esther Gerrits hier ook weer in dat zaaltje bij de nieuwe Kerk in Amsterdam. Hartstikke goed, maar is dat nou je favoriet, Bonita Avenue? Ja, wij mogen toch niet oordelen. Ah, nou, okay, licht favoriet dan? Licht, wel. licht favoriet en nog maar. vele andere. Maar Jeroen Bielert. Ik heb dat niet van Jeroen Bielert. Okay. Alle uh, genomineerden staan ook op onze site vermeld, nws.nl. En dan uh, komen wij na vijf uur terug natuurlijk met veel nieuws over Japan. Hoe staat het er precies bij? Tot zometeen. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Korpschef Paul van de politie Rotterdam wil dat iedere Nederlander DNA afstaat. 2. Als de rechtbank zegt, u heeft gelijk, dan wordt Wilders ontslagen van rechtsvervolging. Ranking the News. Nu op nummer 1. Het enige wat ze nu willen doen is een soort kriege en het beperken van nog meer paniek. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio1.nl.